12 uur. Dit is Jeroen met het NOJ De voorzitter van de stichting Limburg's voortgezet onderwijs, André Postema, legt zijn functie per direct neer. Hij vertrekt op verzoek van de Raad van Toezicht. Dat staat volgens 1 Limburg in een interne brief van de stichting. Het bestuur van LVO kwam in opspraak na het examentebakel bij VMBO Maastricht. Kort voor de uitreiking van de diploma's trok de onderwijsinspectie daar een streep door de examens van ruim 350 leerlingen. Grote fouten in de examens die door de school zelf waren afgenomen, waren daarvoor de reden. De gebitten van tieners zijn de afgelopen jaren verslechterd. Ze hebben meer gaatjes dan voorheen en poetsen te weinig. Blijkt uit TNO-onderzoek dat iedere zes jaar wordt gedaan... onder verschillende leeftijdscategorieën. 23-jarigen en kinderen van vijf doen het goed. Zij hebben minder gaatjes. Maar de tieners van 11 en 17 doen het juist slechter. Ook zijn er vaker slechtere gebitten in gezinnen... met een lager opleidingsniveau en een migratieachtergrond. Het Zorginstituut zegt dat de adviezen niet altijd gevolgd worden. Die houden in twee keer per dag poetsen, niet spoelen na tanden poetsen... en niet vaker dan zeven keer per dag iets eten of drinken. Veel kleine kinderen worden onveilig vervoerd in de auto. Dat blijkt het onderzoek dat is uitgevoerd door kenniscentrum Veiligheid NL. Er is gekeken naar 470 kinderen tussen de 0 en 8 jaar en hun autostoeltjes. Met die stoeltjes is meestal niets mis, maar bij het installeren gaat het in meer dan 80% van de gevallen fout. Meestal zitten de kinderen niet goed in de gordels. Die zijn dan niet strak genoeg aangetrokken of ze zitten gedraaid. En ook komt het voor dat het stoeltje zelf niet goed is vastgemaakt. In Istanbul is een legerhelikopter neergestort in een woonwijk. Daarbij zijn vier militairen omgekomen en een andere militairen is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een trainingsvlucht in een drukke wijk in het Aziatische deel van de Turkse stad. Tussen twee appartementencomplexen in. Het weer vanmiddag is het vrijwel overal droog, maar wel grijs en waterkoud. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Is, de tune nog? is dit de oude joon? Het is de oude tune oh, Deze gebruik ik altijd, is niet goed. Nee, dus oh, niet. mensen, de week is weer begonnen. We beginnen meteen te kibbelen Gezellig. Hè? Leuk. Goedemiddag, Ruud Ik kibbelde niet. Wat ik zei kibbelen niet. Ik zeg en is de oude tune? <laughs> Deze draai ik altijd. Ja. Nou. Nee, er is er, er is er één die voor de, de tunes Stand voor Lunch Nieuw. Mm, heb ik niet. Heb ik niet? Uh, heb ik niet. Heb ik niet? Uh, heb ik niet, nee. Oh. <laughs> Goedemiddag, luisteraars. We okay. zijn er weer. Ja. Ruud en ik, Dolly. Oh, ben jij Dolly? Ja, ja. Aangenaam kennis te maken. Hoe maakt u het? Gaat je niks aan je het ook maken? Absoluut. Ja. Dat je dat maar weet. Goed, het is maandag, het is vandaag 26 eh, november. En vandaag is mijn allereerste verkering Je allereerste verkering ja, Mijn, mijn oudste Greetje Gretje die... Kouwveld. Nee, alsjeblieft, check. Oh, die is wel jarig vandaag. Ja, maar dat is oh. niet mijn allereerste verkering. Oh, happy. Dolly, ik gooi je eruit. Die is ook jarig vandaag. Ik ben er dus schuilen. Was dat ook niet je eerste verkering? Jezus. Nou. Ik dacht dat het over jou ging. Lig ja. op mijn kussen stil te dromen. Ja. Dat was jij niet dus. je ja. <tie> <tie> met de neus in het kussen. <tie> je Zjubeliefd, z'n een lol. Dat oh, is zo heerlijk om om te plagen. Maar jouw meisje is jaren, je nee, eerste, eerste meisje is jaren. Mijn allereerste verkering. Jezus. Zij was 14 en ik was 16. 16? Ja. Ah, en jaar. hoe lang hebben jullie gehad? Uh, drie maanden. Drie maanden? En, en uh. je weet nog steeds de verjaardag? Ja, goed hè, dat ik dat onthoud. Dat is. Dat is ja, 60 jaar geleden. Nee, 55 jaar geleden. Eigenlijk, eigenlijk moet ik straks een beetje Colverliefde even draaien. Maar ja, dat, dat staat weer niet Die staat op. staat niet op Spotify. Ja. Oh, als ik het had geweten, had ik de CD meegenomen. Ja, nou ja, dat moet ik. Als je al weet, hè? Ja. Oh. Nou, We gaan met, uh, gaan met de 3-in-1 beginnen. Uh, het is maandag, we hebben weer, uh, van de week weer een druk programma, dames en heren. Ja. En. Uh, uh, wat gaan we allemaal doen eigenlijk Oh ja, we hebben drie in één. We hebben artiesten in het licht. Ja. En we hebben ook nog uh, Joop natuurlijk. Nieuws, Nieuws, ja, Nieuws, Weer. Uh, liedje van de Sidekick. Hoe uh, komt dat ook nog? Die? Oh, Joop. Ik heb, ik heb geen vijf minuten van de Sidekick voorbereid. Dus zullen we die maar laten vallen? Nee. Oh. niet. Oh nee, ik ja, ben de baas niet. We gaan beginnen. Ja, oké. Okay. Daar komt de drie in één. En uh, vandaag hebben Ruud en ik gekozen. Tenminste, uh, ja toch Ruud? Voor ja. <laughs> uh, uh, uh, Sandy Coast. Drie. So thing in the whole wide world, and she was pretty, ooh, yes, she was. Turn van deze prachtige band uit Voorburg, de Sandy Coast. Het enige jammer is, en dat is het nadeel als je van de streaming audio gebruik maakt... dat je soms uh, zogenaamde geactualiseerde opnamen hoort. Oftewel remakes. Ja, en mijn mening is dat die bijna altijd minder zijn dan uh, het origineel. Zoals de laatste. Dat was echt een originele, hè? Laatste was de originele, ja. Die andere twee niet. Die nee, waren, die andere twee. Dat waren echt remakes. Ja. En je hoort dat gewoon. De zang is minder. Uh, er zit meer elektronica in. De drums zijn vaak niet meer echt. Mm. En, en dat hoor je gewoon direct. Tenminste, ik dan. Maar ja, ja. goed. Niet iedereen hoort dat, hoor. daar ja, dat ze het ook doen, waarschijnlijk. Uh, omdat men waarschijnlijk het vermoeden heeft dat... Uh, de originele opnames niet meer beschikbaar zijn... nou, die zijn er wel degelijk. Het is alleen vaak even zoeken. En gewoon versies naast elkaar leggen... dan hoor je gewoon vaak het verschil wel. Maar dat is geen kritiek, hoor, op jou. Maar dat is nou, gewoon... zo ervaar ik dat ook niet. Nee. nee, maar ik bedoel, het is zo jammer... omdat ze nummer is Troelaf... de originele versie klinkt gewoon... tien keer beter dan die Gek ja. Je ja. zou toch denken, blijft er dan met je handen af? Ja, he? zou ik zeggen. Ja. Maar gelukkig kon ik met uh, Capital Punishment... Uh, de originele versie nog even gauw vinden. Want uh, die is toch echt honderd keer mooier... dan die uh, remake die die later gemaakt heeft. En zo ziet u maar, wij doen van alles hier... om u, ja. uh, om u zoveel mogelijk uh, tegemoet te komen. Op 28 oktober 1961 richtte de 14-jarige Hans Vermeulen... in zijn woonplaats Voorburg een uh, skiffelgroepje op... genaamd de Sandy Coast Skiffle Group. En de groep bestond toen naast hem zelf... Uit uh, Joldert de Vries, Johan van Boven, uh, Fred van uh, Starnburg en Onno Bevoort. Nou, Vermeelde wilde dat uh, uh, zijn broer Jan gitarist van de band werd. Maar uh, die uh, deed dat alleen op voorwaarde dat de groep geen skiffel meer speelde. Maar andere dingen. Nou, ze hebben een aantal... Uh, ...tipperade hits gehad. Het merkwaardige van de Sandy Coast was in de jaren 60... ...met name dat geen van hun platen echte hits werden. Iedereen kende ze, maar het werden geen echte hits. En uh, ze hebben echt wel hele bekende nummers. Uh, Subject of My Thoughts was er bijvoorbeeld één. Uh, I See Your Face Again was er bijvoorbeeld eentje. En dat werden allemaal net geen hits. Maar ze stonden wel hoog in de tipperade en zo. En uh, toen de band op een gegeven moment... Uh, ...ja, gingen ze toch een wat... wat ook in het kielsog van de Beatles natuurlijk... in een wat progressievere muziekstijl over... waarvan Capital Punishment een fantastisch voorbeeld was. Alleen, ook dat werd geen hit. <kugels> Sorry. Nou, maakt allemaal niet uit. Het is wel fantastische muziek. U hoorde achtereen volgens... hoor die True Love, That's a Wonder... Uh, daarna The Eyes of Jenny... en vervolgens dus dat prachtige Capital Punishment. Uh, we hebben nog een jarige ook vandaag... We hebben ja. een heleboel jaren, ja. maar ze, die kunnen niet allemaal aan de buurt komen, nee hoor, hoor, nee deze hoor. uitzending. Alleen, alleen degenen die gebak gebracht hebben, die... Artiest in het licht. Tina Turner. you must understand though the touch of your hand makes my folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract it's physical only logical Try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to. mogelijk de lange versie. Dat is ook een korte versie, een single versie natuurlijk. Twee minuten, maar Dit was de lange. De LP versie. Oh, dan kan het ons wel schelen. Het is gewoon een goed nummer. Private Dancer. Van het gelijknamige album geproduceerd door Mark Knopfler, onder andere. Uh, zeker dit nummer. En uh, ja, het is gewoon geweldig. een heerlijke, heerlijke plaat. En wat we daarvoor hoorde, uh, dat was uh, What's Love Got to Do with it? En dat is de mode van zeg maar 2017, 2018 intussen. Dat uh, allerlei uh, klassiekers, uh, klassieke pophits worden opnieuw worden. Of ja, ja opnieuw worden opgenomen. Nou, ze worden eigenlijk niet opnieuw opgenomen. Er wordt gewoon een symfonieorkest achter gezet. En uh, dat is wel handig natuurlijk... want dan verdient het orkest ook weer wat. Ja, zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Die, ook, die subsidie wordt ook maar teruggedraaid. Dus uh, ik, ik zie nog niet dat het Concertgebouworkest dat doet. Zou ze moeten doen. Lijkt me handig. Nou, in ieder geval welk orkest erachter zat... dat vermeldt de historie niet. Maar het was wel een uh, leuke versie van... What's Love Got To Do With It... met daarachter dus een symfonieorkest. En Tina Turner... Uh, is de artiestennaam van Anna May Balok. Tja, als <laughs> je ook zo heet... Huh? Uh, ze werd geboren in Natbush in Tennessee. En uh, dat heeft ze ooit om, uh, ook eens be, bezongen in het liedje Natbush, City Lemmonds. En dat gebeurde op 26 november 1939. Ze is dus 79 geworden, die tante. Zo. Zo. Even. Ja. Oh, dat, verwacht, dat kan je hè? je niet voorstellen als je dit ziet. Nee. Zangeres en actrice uit de Verenigde Staten. Maar ze heeft tegenwoordig de Zwitserse... Uh, nationaliteit. Ze had uh, een de Amerikaanse natuurlijk. Hmm. Maar die heeft ze opgegeven. Ja, ik kan me voorstellen met een president als Trump. Dan wil uh, je wel wegwezen. Oh, oh. <laughs> <laughs> Misschien heeft het een hele andere oorzaak. <laughs> <laughs> het zou, kunnen, ja, het zou maar het zomaar kunnen. Ik denk het zomaar niet. Okay. Um, <laughs> ze heeft de bijnaam Queen of Rock of Queen of Rock and Roll. En in de jaren 60 en 70 werd ze uh, beroemd met haar toenmalige echtgenoot uh, als duo Ike en Tina Turner. Uh, en in de jaren 80 brak ze door met een zeer succesvolle solo-carrière. Uh, en de zangeres is uh, uh, ja, met 180 miljoen verkochte platen de allerbest verkopende uh, rockartiest, uh, vrouwelijke rockartiest, moet ik wel zeggen. En ze verkocht ook nog eens een keer de meeste concerttickets van alle solo-artiesten ter wereld. En uh, ze staat natuurlijk bekend om haar... Krachtige stemgeluid. En uh, vooral haar energieke optredens. Nou, uh, en nu zit ik natuurlijk weer. in Ik kan opmerken dat ik week uit geweest ben. Want ik, uh, er gaat weer ja? van alles mis. Meen ja. je dat nou? nou ja, nee. maar dat, dat hadden wij van de week ook al. Ja, dat hadden jullie ook. Die dingen gebeuren gewoon. Ja. ja. Maar ik ben gewoon vergeten om. om, om, om uh, en uh, klaar te zitten. Oh, echt? Ja. <laughs> Stom hè? Ja, geeft er niks. Ah, ja, joh. Ja, het schelen. Ik zoek even. Even wachten hoor. Hij ik, ik moet, ja, moet komen. Wie moet oh, komen? Ja, oh. nee, het nieuws. Oh, het nieuws. <laughs> ja. De nieuwsopener. Nieuws, nieuws Dolly. Ja, ja het nieuws het van nieuws. Dolly. Oh, oh, oh. Alsof ik het allemaal zelf bedenken schrijf. Oh. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik Ja, ja, ja, ja. We gaan ons eerst eens even richten... Uh, naar drugsgerelateerde zaken die zo uh, gepasseerd zijn. Want vorige week heeft burgemeester Wiene op grond van de opiumwet... een woning gesloten. En in die woning aan de Waddenstraat is bij een doorzoeking van de politie... een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs, een vuurwapen en munitie aangetroffen. Voor de burgemeester was dit reden genoeg om de woning... met onmiddellijke ingang te sluiten. De woning is voor onbepaalde tijd gesloten. Eerder deze week werd een woning aan de Laan van Parijs voor een periode van zes maanden gesloten. Want in die woning werd een hennepkwekerij met 296 hennepplanten en 7900 gram -top, henneptoppen aangetroffen. En naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie wordt ook door de burgemeester krachtig, eenduidig en consequent opgetreden tegen criminele activiteiten... zoals drugshandel, wapenbezit en georganiseerde hennephandel. Maar ook de burgemeester van Heemstede heeft een pand laten sluiten... wegens overtreding van de opiumwet. En hier ging het om een pand aan de uh, Jan van Gooyenstraat. Dat is in die winkelstraat. Er hangen gedurende de drie maanden dat het pand op last van de burgemeester gesloten is... posters aan de ramen waarop staat dat dit een drugspand is. En dit doet zij op deze manier om te ontmoedigen dat iemand er ook maar aan begint. Een automobilist is vrijdagavond met zijn sportwagen... tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen in Aardenhout. Rond half acht kwam de bestuurder om onduidelijke reden met zijn auto in de bossages terecht op de kruising van de burgemeester van Texlaan met de Juliana van Stolberglaan. Uiteindelijk knalde de auto tegen een lichtmast en voor zover bekend raakte er niemand gewond. Ook heeft er gisteren een aanrijding plaatsgevonden op de Zandvoortse Laan waarbij twee herten zijn overleden. Op dit moment is, er verdere, is verdere informatie nog niet beschikbaar. Het Zandvoorts College trekt het voorstel in... om de verhuurmogelijkheid van de eigen woning aan toeristen... te beperken van 120 naar 60 dagen. De gemeenteraad van Zandvoort had te veel twijfels... bij het verminderen van het aantal dagen... waarop een gehele woning mag worden verhuurd aan toeristen. Wel was de raad het ermee eens dat middelen om te kunnen handhaven moeten worden versterkt. Daarom komt wethouder Verhey begin volgend jaar met een nieuw voorstel... en daarin zal het accent vooral liggen op het versterken van de mogelijkheden... tot handhaving van de huidige regels, zoals het verbod op verhuur van tweede woningen. Het voorstel zou ingaan per 1 januari 2019... Maar ja, voorlopig verandert in het aantal dagen niets. Zandvoortse bewoners mogen hun eigen huis dus 120 dagen per kalenderjaar verhuren aan toeristen. De hulpdiensten hebben zondag aan het eind van de ochtend gezocht naar een vermiste zwemmer. Rond kwart voor twaalf werden de reddingsbrigade, KNRM, een tweetal ambulances en het traumateam uit Amsterdam opgeroepen. Iemand had een zwemmer het water in zien gaan en er niet meer uit zien komen. De hulpdiensten hebben langs de kust gezocht naar de man. Rond 5 over 12 kwam er inderdaad een zwemmer het water uit. De hulpdiensten hebben geverifieerd of het om dezelfde zwemmer zou gaan. De actie werd hierna gestaakt. Waarom deze persoon is gaan zwemmen is niet bekend. Nou, hij heeft het niet droog gehouden. Nou, tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, het is vandaag bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en het wordt vanmiddag een graad of vijf. Vanavond en vannacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het gaat lichtjes vriezen. Morgen schijnt geregeld de zon, maar later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n, ja, maximaal 5 graden. En zover het weerbericht volgens Weerman uh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Ik ben Sally, goege me Sally, die de mensen op zijn duimpie kent. Hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? <laughs> Zal ik leven? Maar ik ben Sally, Goog me Sally. Al zegt men, ik ben een ouwe nij. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn roomij. mens het is zijn leven toch veel zorgen aan zijn komt om te blijven een nette brave man en als je wil fatsoenlijk zijn dan heb je strop op strop je wordt er gewoon een van. en als ik zo eens kijk Geef me huis dan maar gelijk. Dan zeg ik mensen, waar zit je verstand? Ze doen weer niks als knokken en wij doen niks als dokken. Maar het gaat heel goed, zo staat het in de krant. Dat zegt u Sally. Trouwen me Sally. Die de mensen op zijn duimpje kent, hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven, eh, zal ik leven Maar ik blijf zal ik me zal ik Al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop geef een geel geen antwoord op Ik ben Sally met zijn droom en woomijs. mevrouw, Romeis, Mevrouw, Romeis, Heerlijk, je smult ervan Hartstikke Dank Dank u Maar ik blijf Sally, gooch me Sally. Al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er geel geen antwoord Ik blijf Sally met zijn rood ijskaart. En poons toch? Ja zeker ja ja ja ja en het was vandaag zijn sterfdag en vandaag ah. dat, uh, dat ik dat ik voor zijn nummer heb gekozen als okay. liedje van de site. Hè. Nou lief hoor. Lief hè ja maar ik ja. vind het ik vind het een fantastische artiest die man. Ja ja met zijn balladen en, uh, en omdat dit, ik zoveel dan. van je hou en deze. hè. zal ja, niet ja. van de Romeiscar. Ja. ja ja geweldig. Ja. ja. ja. Gelukkig dat hij het allemaal overleefd heeft. Fantastisch artiest. Ja. Oké. Okay, um, artiest in het licht. Ja, we hebben het nog. Uh... Artiest in het licht. We luisteren naar Focus. En ik vertel u zo waarom. Omdat namelijk de bassist... van deze band... uit deze periode jarig is. Bert Ruiter. Twee stukken van focus. Ik hoop niet dat ik nou klachten krijg dat we te veel uh, symfonische muziek draaien. Oké, okay. ie. Focus. Oh mm -hmm. no. Focus. Band waar hij. Uh, heel lang ingezeten heeft. Tot het uh, eigenlijk in 1979. uit elkaar klapte. En um, hij is geboren in Amsterdam. En dat gebeurde op. Uh, dat gebeurde op 26 november 1946. Hij is dus 72 geworden vandaag. En uh, het is een Nederlandse basgitarist, producer en componist. van lichte muziek. Een ouderwetse term is dat. Uh, Ruiten groeide op in Hilversum en toen hij 12 was ging hij gitaar spelen en later schakelde hij over op de basgitaar. Uh, Ruiten begon zijn carrière in 1966 als basgitarist in The Caps met Han, zanger Hans van Hemert en gitarist uh, Roy Beltman uh, waar hij Dick uh, Ankersmit opvolgde. Hij speelde uh, daarna in Full House en in een begeleidingsband be van Herman van Veen. En vervolgde volgens, vervolgens Joop ook op als bassist van de uh, JJ's. Een voortzetting van de Jumping Jewels. Uh, even kijken, wat gaan we nog meer vertellen? Oh ja, uh, ik kan u ook nog vertellen dat hij in september 1971 werd die uh, is bij Focus. Als opvolger van Cyril Havermans die uit Focus was gestapt... Om een solo carrière te beginnen. Ruiter uh, speelde in 1972 als gastmuzikant mee. op het album uh, Profile van Jan Akkerman. En hij bleef bij Focus tot de band in 1978. Ja, 78, na talloze bezettingswijzigingen werd ontbonden. en stapte over naar Earth and Fire. En dat was dan weer het bandje van zijn partner. Uh, Johnny Kaagman, waar hij nog steeds mee samen is. Na dat elkaar van, uh, van Earth and Fire werkte hij met Kaagman aan haar soloalbums en werd hij steeds actiever als producer, uh, onder andere Joep van Thek. Nou, Daar praten we in Zandvoort niet meer over, want die wil het uh, de Grand Prix -no hebben. Dus Van Hek, daar praten we niet meer over. <lacht> Als hij maar in Nederland blijft, uh, ja. komt. Nee, hij moet naar Zandvoort. Dat zou het allermooiste aller ja, zijn. Maar. Maar. De cramp, een Grand Prix hoort ook in Nederland te zijn. Ja. Ah, ik vind het zo raar hè, dat je dan een stuk ja. schrijft in de column. In, in, in, in. en dat je dus vindt dat een Grand Prix uh, niet goed is voor het milieu. Dan vraag ik me dus af. Is het milieu in Assen anders dan het milieu in Zandvoort? Maar goed. Uh, het, het, het leefmilieu of het uitlaatmilieu? Nou ja, ik denk dat <lacht> laatste. Ja, dat denk ik ook. Ik vind het een beetje dom allemaal. Maar goed. Omdat we hier een stukje duin hebben. Ja. Oh ja, in herten. Ja, en daar, daar, daar hebben ze geen hunebedden. Nee. Direct vallen die hunebedden van de schrik uit elkaar. Ja, het mag zijn stappen langs. al die keien weg. Ja, dat kan ja. niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. nee, nee, nee. Nee, gewoon z'n antwoord. Gewoon zandvoort. Gebeurt ook. Ja, goed. zou je denken? We gaan naar het nieuws van uh, 1 uur. En we zien u straks weer terug. Uh, na, na, de reclame, hè? na de reclame. Na de reclame. Heb je nog een vijf minuten voorbereid? Of, uh? Nee. Oh, nou, dan maar leuk. <lacht> nee, heb ik echt niet gedaan. Ik ben weer met van alles bezig. behalve. Nou ja, goed. Tot zo. Uh, dag, tot strakjes.